Van 7 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Opnieuw zijn er vannacht aanvallen geweest in Gaza en Israël. Het Israëlische leger voerde een aanval uit op het huis van Hamas-leider Yahya Sinwar. Het gebouw zou volledig zijn verwoest. De leider zelf was niet aanwezig. Ook op andere plekken in Gaza zijn aanvallen geweest. Daarbij zijn zeker drie Palestijnen omgekomen, zeggen ziekenhuisbronnen tegen persbureau Reuters. Raketten uit Gaza werden neergehaald door het Israëlische luchtafweersysteem. Of er doelwitten zijn geraakt en of er slachtoffers zijn is niet bevestigd. Volgens persbureau AP zou een man zijn omgekomen nadat een raket op zijn huis terecht is gekomen. De Amerikaanse president Biden heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. Dat deed hij nadat Israël een flatgebouw in Gaza stad met raketten had vernietigd. Biden zou tegen Abbas hebben gezegd dat de VS zou proberen om met de betrokken partijen het geweld te verminderen... Tegen Netanyahu heeft Biden gezegd dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen... tegen raketaanvallen van Hamas en andere terroristische groepen in de Gazastrook. IS heeft de aanslag op een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeëist. Daarbij kwamen vrijdag zeker twaalf mensen om het leven. 15 mensen raakten gewond. In eerste instantie werd rekening gehouden met een aanslag van de Taliban... maar die veroordeelde de aanslag. De man die in 2009 als elfjarige scholier president Obama interviewde, is overleden. Damon Weaver kreeg de kans om Obama te interviewen nadat hij toenmalig vicepresident Biden had ondervraagd. Dat gesprek maakte dusdanig veel indruk dat Obama hem uitnodigde. Het gesprek ging onder meer over het onderwijs in de VS, armoede en basketbal. Volgens zijn familie is Damon Weaver een natuurlijke dood gestorven. Hij was 23 jaar. Het weer in de loop van de dag, weer buien, de zwaarste vallen in het binnenland. Tussendoor breekt toe de zon door en daarbij wordt het niet warmer dan 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 richting Noord-Holland vanuit Heerenveen... door de werkzaamheden tussen Breesandijk en Den Oever, een een vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. J'ai déposé mes armes À entrée de ton cœur sans combat Et je suis les charme Lentement douceur quelque part là-bas Au milieu Oudste rij, Oudste rij, Oudste rij, Oudste rij, Oudste rij, Oudste rij, Oudste rij, Oudste rij, Oudste rij, Oudste tu sais depuis.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 al bij een ander land. Je toekomst bij een ander land Baby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 Meten of wordt het ooit weer beter? We zeggen nooit meer schattingsie gaat nee, we lachen niet. I'm in